Ik eet geen worteltjes meer uit de grond Dat is al lang niet meer gezond Terwijl ik ze zo lekker vond Toen die fabriek er nog niet stond Maar nou krijg je de zweren in je mond De hele wereld gaat kapot De hele wereld gaat kapot Verloederd en verlopen en verzopen en verrot De hele wereld gaat kapot ik drink geen melk meer van de koe, ik denk dat ik dat nooit meer doe. En ook geen vlaafjoghurt toe, het is allemaal meer badamboe. ik red me wel maar vraag niet hoe. Het jaar 2000 komt eraan, het jaar 2000 komt eraan. Een laatste lach, een laatste traan, het laatste kraaien van de haan en alles zal vergaan. Ik eet geen vis meer uit de zee, die is al lang niet meer oké. Okay. Eerst denk je nog het valt best mee, maar elke vrijdag diarree, dan houd ik op, dan zeg ik nee. De hele wereld gaat kapot, de hele wereld gaat kapot. Verloederd en verlopen en verzopen en verrot, de hele wereld gaat kapot. Mij zie je niet meer aan het strand, mij zie je niet meer aan het strand. De stookolie bedekt het zand, de vogels sterven in je hand, mij zie je niet meer aan het strand. Het jaar 2000 komt eraan, het jaar 2000 komt eraan. Een laatste lach, een laatste traan, het laatste kraaien van de haan en alles zal vergaan. Ik ga met niemand meer naar bed O, oh, vroeger was het dolle pret Met teun, vuur, reis met zus en jet Maar nou, als je niet goed oplet Dan heb je het of krijg je het De hele wereld gaat kapot De hele wereld gaat kapot Verloederd en verlopen En verzopen en verrot De hele wereld gaat kapot ik durf niet eens meer uit mijn huis, want buiten is het nergens pluis. En wat ik binnen moet beginnen met dat schoren op de buis, ik steek mijn kop wel in het vornhuis. Het jaar 2000 komt eraan, het jaar dat alles zal vergaan.